Tijne heeft met veel succes een aantal politici toegesproken. Haar politieke carrière lijkt verzekerd. Ook de vrouw van de minister-president kan niet genoeg krijgen van Tijners verhalen. Het uitstapje naar Amsterdam om schipperskleding te kopen voor Ariaan... ...en boeken over verre landen voor de Dovian Jan Moines. De attractie die de kinderen vormen in hun markenkostuum kostuum voor de toeristen... ...wanneer ze staan te wachten voor een melksalon. En ze vertelt over haar vader, die zich steeds meer terugtrekt... ...en alleen nog maar in de Bijbel leest de ergernis van Arian erover dat hij zich schaamt voor zo'n vader. En dan beschrijft ze de grootste ramp die het eiland ooit getroffen heeft. De storm die losbreekt. De stem van het water die zich laat horen. Daarom is het belangrijk dat iemand zich hier druk over maakt, betoogt ze met klem. Maar begrijpt u nu waarom het zo belangrijk is? Dat het zo belangrijk is dat iemand zich er druk over maakt. Zo'n ambtenaar die moet er komen... En dat moet niet een keuze zijn van uw partij tegen de andere partij. Het is iets van nationaal belang. Natuurlijk besef ik dat. En jij bent ook de aangewezen man. Eh, uh, vrouw. Maar er zijn machten Machten? Die... De tijd, dat bedoelt u. Ik moet wachten. De kans van vrouwen op zijn positie die komt nog wel. Maar de dijken kunnen niet wachten. En de zee ook niet. De kamer zal wellicht onthutst reageren als ik een vrouw benoem voor zulke positie. Maar de kandidaat van de tegenpartij, van de oppositie. Wat weet hij van water? Het is een politieke benoeming, Tijne. Ik kan daar niets aan doen. De stem van het water. Deel 5 Toekomst. Waar zaten jullie? We komen van de keur vandaan. Het gaat niet goed. Over de telefoon hebben ze laten weten dat bij Volendam de Zee al over de dijk loopt. En bij Monnikerdam is al een stuk van een dijk weggeslagen. Oh, we moeten de meubels naar boven brengen. Tijne eens Arie aanhalen, ja. ja nou Die, die tafel die gaat nog wel, maar die kast. Ja, Muus mag dat niet van de dokter. Geen zware dingen meer, heeft hij gezegd. We moeten bidden. Dan ja, laat dat kind ophouden. Snel, we moeten alles naar boven brengen. Mem, jij ook naar boven? Ja. En dan oud je bij je. En nu eerst die kast. Ja, Aris. Jij vroeg mijn tijden. Ik zal het duwen. Naar boven. En jullie hem? Ja, het lukt. Zo. Die is de in veiligheid. Het water. Het water is over de dijk geslagen. Precies op tijd. En nu de rest nog. Stoelen, een tafel. We moeten het overlaten. laten. Niks daarvan. We moeten ons in veiligheid brengen. Ik denk dat je daar gelijk heeft. We kunnen alleen nog maar bidden. Lees nog wat muus. De tentkleden van het land van Midjan sidderden. Is tegen de rivieren, o heren, is tegen de rivier uw toorn ontbrand? Of tegen de zee uw verbogenheid dat gij rijdt op uw paarden, op uw zee gewageld? Dat alsjeblieft niet! Hè? Hier schieten we toch niks mee op. We moeten wat doen, Ares. Pak die stoel naar boven. Hij splijt de aarde tot rivieren, de bergen zien. u dus zij beven, stromen van water trekken voorbij. Pus, hou daarmee op! De watervloed verheft zijn stem. Pus! Goed aan, we houden het in droog. Ja, ja, Muus, je vrouw heeft gelijk. We moeten andere kleren aantrekken. En wij, wat kunnen wij nog doen? Ja, er valt niet veel te doen, we moeten het afwachten. Kijk, het water komt steeds hoger. Wat is dat daar, dat daar drijft? Een tafel, dat is een tafel. Jullie, ja. hebben, jullie hebben gelijk. We moeten iets doen. Ja. Aris, kom, we halen de boot. We gaan kijken of we ergens kunnen helpen. Nee, Ariaan, nee, Ariaan. Jij blijft hier, hier bij de vrouw. Ik wil mee. Nee, daar komt niets van in. Maar... Je hebt me gehoord. Oh, wees voorzichtig, Muus. Wees voorzichtig. Zo ah, ken ik hem weer. Het is onverantwoord. Hij is te zwak. Waar zijn ze nu? Tijne, kun je het zien? Oh, het wordt al zo donker. Ze zijn bij de boot. En oom Ares heeft nu de riemen gepakt. En daar maakt de touw los. Ik kan niet zien waar ze heen gaan. Jij, Ariaan? Ja, ik zie ze niet meer. Ze zijn richting Witte Werf verdwenen. We kunnen beter allemaal naar boven gaan. Het water komt al naar binnen. Je hebt gelijk, alen. Boven zijn we veilig. Ja, Hup. jullie naar boven. Je hebt het gezien? Het bootje van Tha Ares. Ze vlogen alle kanten op. Ja, ik heb het gezien. We moeten hulp zien te krijgen. Dit gaat niet goed. Maar hoe? Aria, niet doen. Het is gevaarlijk. Hulp. We hebben hulp nodig. Is daar nou niemand? Zie je dat, Aria? Het schaap. Het is verdronken. Nee, daar. Zie je wat er drijft? Oh, heerlijk. Het huis van de volk. Hele. Lieve met mijn ta alsjeblieft. Met mijn ta. Zijn er niet binnen. Haal de vrouw van boven. Ik zie een boot daar. Kijk, daar ja. komen ze. Ja, ik zie het. Maar beneden. Er komt redding. Hierheen, hierheen, Mijn komen! Oh, als we maar genoeg ruimte hebben. Mem de hierheen. Oh Pietje, alle, alle. waar is Pietje? Waar is -ie? hij? Hij zoekt op zo'n klompjes. Kom maar, niet je klomp. nou niet je klompjes gaan zoeken, hè? Ja. Hier zijn we zonder klompjes, maar we zijn al gelukkig verhaal. Zo, jullie zijn veilig. Latijn ook meegaat! Dit is de grootste vol! Latijn ook meegaat! komt. Jullie moeten gaan nu. moeten gaan, nu. meegaat! doe ook Niks. Water binnen gekregen. Gelijk, we moeten hier weg. Straks door de hele boel in. Ja, we moeten weg. Maar Adia, we hebben geen boot. Dan moeten we wachten tot iemand ons komt redden. Oh, Adia, wat is dit erg? Ik vind het zo verschrikkelijk, Adia. We moeten een oplossing zien te verzinnen. Met een pak in neerzitten heeft geen zin. De, de boot van Pietje. Zou dat misschien kunnen? Het is een piepklein ding. Maar ja, alles beter dan niet. Waar is het? Achter het schuurtje, bij de sloot. Maar dan moet je duiken. Ga het proberen. Voorzichtig. Als dit maar gaat lukken. Al die spullen die wegdrijven. Daar gaat de nijmat van men. En daar ons klok. En wat is dat? Een tekening? Oh ja, dat ja, is die tekening die Jan minus van me gemaakt heeft. Toen hij net twaalf was. Wat keek ik vrolijk. Want heeft hij dat mooi getekend. Lieve Jan, ik neem hem mee. Wat er ook gebeurt, die neem ik mee. Oh, wat duurt dit lang. Arian! Arian! Arian! Arian! Te laat. Hij is te laat. We redden het niet meer. Zo hard als je kunt, begrepen? Hou je het nog wel vol? Eigenwijs, net als papa. Eigenlijk zou ik moeten bidden, dat het allemaal goed komt. Met Ta, met oom Aris en Ala, kleine Pietje, Mem en Aria. Wacht, daar is hij al! Toen loopt elkaar in trekken, Tijne. Het lukt! Een stukje bij een stukje. Het lukt! Kevin, we moeten hem omdraaien. Zo. Heel ja, goed. En nu? Kom erbij, Tijne. Het kan net. Zo. En nu varen. Maar ik heb maar één roespaan. Wat is dat? Dat is in de fruitschaal. Zou dat gaan? Probeer het. Er is niks anders, maar snel! Tijden, kom roeien! Sneller, sneller, het huis houdt niet me! Ja, Daar gaat het! Niet omkijken! Doe je naar de naar het stenen huis. Goeie tijden, door blijven roeien. En niet omkijken, niet omkijken! Mag ik je voorstellen aan Hugo Cordesius? Uh, juffrouw Schipper. Uh, hij wordt namens de regering aangesteld om in de gebieden... Zo. Hugo beschikt over uitstekende achtergronden. En ik heb zijn inzichten vernomen over de situatie al daar. U bent van de oppositie, toch? Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, dat hebben we weten te verhinderen. Hugo Cordesius is een partijgenoot. Oh. We hebben allemaal water bij de wijn gedaan. Tja, een vrouw op die plek, dat kon natuurlijk niet. Maar de oppositie in hand toe reiken dat ging wat ver. Dus een compromis. Een man uit het eigen kamp. Tijne, je gaat nu wat ver. ver. Water bij de wijn doen. Water hebben we genoeg in Marken. Ik uh, ken de situatie daar. Ik ben zelf opgegroeid in Edam. Goed, heren, het is duidelijk. Ik heb hier niet veel te zoeken. Tijne, je stelt je aan. Oh nee, ik stel me helemaal niet aan. Waar het om gaat, beste minister... Beste minister-president, dat is de zaak. De strijd tegen het water. Als u uw best doet, meneer Cordesius... Mm -hmm. ...dan heeft u in mij een medestand. Nou, kijk, kijk nou. Dat vind ik nou heel ridderlijk van u. Je, chapeau, je verschipper. Uh, dit vind ik een gebaar maar, waar u... Maar... ...doe één keer iets dat je partijvriendjes je influisteren. Dat beter uitkomt voor de zakenheren van Amsterdam... ...of de ministers in Den Haag... En dat tegen de belangen van de mensen daar is. Doe dat één keer. Waag dat één keer. En dan? Dan zou je willen dat je nooit deze baan had aanvaard. Goedendag, heren. Maar is... Ik ken de streek. Ik ken het gebied. Zoals niemand het kent. Ik heb geprobeerd u dat te vertellen. Ik heb u geprobeerd te vertellen wat ik er heb meegemaakt. Maar het is blijkbaar niet tot u doorgedrongen. Ze hebben een aantal telefoonverbindingen weer kunnen herstellen. Maar Monnikendam is nog steeds onbereikbaar. En in Volendam varen de mensen nog steeds tussen de huizen. Ook in Edam. Het schijnt dat we hier op Marken de meeste slachtoffers hebben. 16 mensen verdronken. Ja, en bijna geen huis meer heel. Alles kapot. Hebben jullie nog niks gehoord? Vandaag? Ja. Nee, ze hebben hem het laatst gezien bij de Rozenwerf. Daar hebben ze nog een heel gezin van het dak gehaald. Maar daarna is Ta verdwenen. En niemand weet wat er precies gebeurd is. Aris ook niet? Nou, die ligt nog in het ziekenhuis. Hij is buiten kennis. Die balken daar moeten nog worden weggesleept. Misschien kunnen jullie een handje helpen? We zijn hier al bezig. Nee nee, daar moeten ze het eerst weg. Jawel, meneer de burgemeester. Net of hij het hele dorp gered heeft. Puh, onze held. Nou ja, ik zal maar doen wat hij zegt. Tijne, wat is er? Gaat het wel een beetje met jou? Jawel. Je ziet zo wit. Je moet wat te eten hebben. Ik breng je wel even bij mij thuis. Mijn moeder weet wel raad met jou. Zeg, komt er nog wat van? Ja, ik help wel. Ik kom zo. Zeg maar tegen die held op zoek dat ik zo terug ben. Zo, eet je dat maar eens lekker op. Dat zal je goed doen. Zo, en dan nog een scheutje brandewijn. Ik kan wel een hartversterking gebruiken. Meisje, meisje, wat zie je wit. Slaap je wel goed? Ja, ik droom alsmaar van ta Dan zie ik zijn hoofd boven water komen En alsmaar hoesten ja. Dan probeer ik hem te redden En dan val ik zelf het water in Maar soms eindigt het heel vredig En dan zie ik hem weer zitten Bij de kachel Met de bijbel op schoot Ja. Hij was niet goed, je vader Ja, maar met de storm was hij opeens weer zoals we hem altijd gekend hebben Weten jullie dat er in diezelfde nacht ook een kindje geboren is? Huh? Ja, een meisje huh? schijnt het. En nou zeggen ze dat de koningin haar doopmoeder wil zijn. De koningin? Ja, koningin Wilhelmina, die komt morgen... Naar Marken. Wist je dat nog niet? Tijn heeft wel iets anders aan haar hoofd. Ja, de koningin heeft gehoord hoe erg het hier is. Nergens in Nederland schijnt het zo erg te zijn als bij ons. Wat helpt dat nou of die koningin hier naartoe komt? Dan krijgen zij hun vader niet meer terug of hun huis. Wie weet krijgen ze hun huis terug... Als de koningin wil helpen, dan kan de regering moeilijk anders, denk je niet? de regering. Denk je dat die zich iets van ons aantrekt? Misschien wel van de koningin. Ik geloof er niet van. Jij, Tijne? Ik denk dat we zelf aan de slag moeten. We zullen voor onszelf moeten opkomen bij de regering. Genoten. U heeft een zwaar lot getroffen. De zee en de storm, die op noodlottige wijze hun onmetelijke krachten getoond hebben, hebben uw levens de afgelopen dagen ingrijpend veranderd. Velen zijn in de strijd tegen de overweldigende watervloed aan de verdrinkingsdood en prooi gevallen. En ondanks de inspanningen van al diegenen die bij de reddingswerkzaamheden waren betrokken, heerst er nog veel kammer onder de bevolking en is er nog veel nood te lenigen. Vele schepen zijn vergaan, veel gezinnen zijn dakloos. Het herstel van Marken zal nog ruime tijd in beslag nemen, maar met Gods hulp, zal alles weer opgebouwd worden en in goede banen geleid. Ik wens u veel sterkte. <coughs> Majestijd, namens de bevolking van Marken... wil ik u dankzeggen voor de bemoedigende en hartelijke woorden... die u tot ons allen gericht hebt. Er wordt inderdaad al hard gewerkt om de schade die we hebben geleden te herstellen. Er zal nog veel moeten gebeuren voordat alles weer is zoals het vroeger was. Maar uw woorden zullen ons daar zeker bij behulpzaam zijn. U heeft ons werkelijk een hart onder de riem gestoken. Leve de koningin! Leven de, Leve de koningin! Ik vind dat die koningin er helemaal niet koninklijk uitziet. Met die dikke jas. Nou, het is wel echt bond. Ik vind het geen gezicht. En dan die rare muts op haar hoofd. Dat schijnt speciaal te zijn bij onze koninginnen. Ze hebben altijd iets vreemds op hun hoofd. Ze kijkt er zo humeurig bij, alsof ze het niet naar de zin heeft. Misschien is dat ook wel zo. Die man van haar, die ziet er een stuk gezelliger uit. Prins Hendrik. Ja, dat is een vrolijk type. Uh, zeggen ze. Waar gaan ze nu heen? Ik denk dat ze rondgeleid worden. Zullen we er achteraan? Ja, kom op. Hela, jonge man. De prins. Hoogheid. Je hoeft niet zo verlegen te zijn. Jullie maken een moeilijke tijd door. Ja, ik heb het allemaal gehoord. Er is veel ellende onder de bevolking. Ja, ja, ja, wel ja, wel hoogheid. Ja, het is moeilijk voor iedereen. En er ligt nog zoveel modder op de straten. Er is nog heel veel op te ruimen. En de mensen hebben niet veel te eten. Kijk eens, jongeman. Dit is voor jou en voor ja. jouw familie. Als ze nog levendig zijn. Ja, maar hoogheid. Dat, dat is veel te veel. Dat, dat kan ik gewoon niet aan Nee, hey, Pak aan. Ik kan het missen. Het is maar een kleinigheid. Bedankt, maar uh, wij nemen geen geld aan. Ach, dat spijt me dan. Ik had jullie graag iets willen geven. Maar nu moet ik naar mijn gemalin. Ik ga haar niet alleen laten. Het is hier veel te glibberig. Hoe kun je dat nou doen? Hij wilde je een hele raaks daalbaar geven. We zijn toch geen bedelaars? Toch vind ik het zonde. We hadden er best iets leuks mee kunnen doen. Ariën heeft gelijk. We hoeven onze hand niet op te houden. Laten ze het maar in het rampenfonds storten. Dames, wat is de boodschap? We komen zeggen dat Muus van Pieter van Muus is overleden. De begrafenis is morgen. De dienst in de gereformeerde kerk begint om elf uur. Ik zal het zijn, als mijn benen het toelaten tenminste. Jij bent zijn dochter, als ik me niet vergis. Jawel. Hebben ze zijn lichaam gevonden? Ja, bij de kust van Muiden. Hij heeft goed werk verricht, zeggen ze. De mensen die hem die nacht gezien hebben. Hij heeft met gevaar voor zijn eigen leven... een peuter uit een dakraam weten te halen. En een ander vertelde me... dat hij twee boten die op elkaar dreigden te varen... uit elkaar heeft weten te houden. Ja, ze vertellen hele goede dingen over je vader. Hij was een held... Ik zal voor hem bidden. Hij hey. in vrede. Hebben we ze nu allemaal gehad? Ik denk van wel. Kleine, ik wil je nog wat vragen. Die jongen over wie ik je vertelde. Die van Volendam? Ja, die. Cornelis. Koor. Hij heeft me... Nou? Hij wil later met me trouwen. En? Nou ja, moet je zien hoe alles erbij staat hier. Er is hier niet veel toekomst meer. Dat moet je niet zeggen. We bouwen alles weer op. Ga jij nou ook al bij de pakkenier zitten? Nee, dat niet. Vind je hem lief? Dat wel. En ook betrouwbaar? Als een huis. <laughs> Als een huis. Ja mannen, Aan de slag. Die planken moeten daarheen. Kijk je bappen. en oma Piet. Hij zit druk in de weer. Ja, zijn schip wordt hersteld. Hij had er nog geld voor. Je neus je man. De vrouw en Kom op nou. Ik zou niet zeggen dat zijn zoon morgen begraven wordt. Nee, mijn papa is altijd anders geweest dan mijn ta. Een echte visser. Zijn hele leven. Een vechter. Jij lijkt op hem. Oh, Dirk heeft nog naar je gevraagd. Hij vroeg of jij zijn boeken wilde hebben. Hij gaat naar de stad. Eerst naar de avondschool en dan wil hij waterbouwkunde studeren. Nou, dat wist je al. Ja, hij heeft het me al verteld. Maar niet van die boeken. Die wil ik wel graag van hem hebben. Zeg dat maar tegen hem. Majesteit, ik schrijf u deze brief vanwege mijn woede. Op de, weg naar Marken, op, op de weg terug naar Marken, besef ik dat mijn boosheid niet alleen Marken betreft. Er zullen ongetwijfeld ook anderen zijn die de zaak van de strijd tegen het water kunnen verwoorden. Ja, het is niet daarom dat ik kwaad ben. Het is dat geringschattende over de vrouw dat alto's maar benadrukken dat wij hier zijn voor de verzorging van man en kind. Terwijl het toch vrouwen zijn die onze natie hebben opgestuurd. U bent daarvan een lichtend voorbeeld. Ik heb uw ministers ontmoet en ik wil graag de hoop uitspreken dat daar ooit een vrouw tussen zal zitten een vrouw die denkt als vrouw en die spreekt als vrouw. Ik heb wellicht verloren, maar ik geef niet op. Want er is nog veel dat wij kunnen winnen. Ja. Er is nog veel dat wij kunnen winnen. Dus jij wilt de politiek in? Ja, ik denk dat het echt iets voor mij is. Heb je dat helemaal zelf bedacht? Nou. Niet helemaal, het komt, uh, uh, het komt van Dirk, ik moest er eerst wel aan wennen aan het idee, maar ik denk dat hij gelijk heeft, dat daar mijn toekomst ligt. Ik heb nog wat voor je, kijk, ik kom met een mailboot uit Suriname. Wat is het? Maak maar open. Ach kijk, wat mooi. Ja, van onze dove Jan Moines. Hij zit nu in Suriname. Hij heeft een eigen plantage. En hij schildert dus ook nog steeds. Schitterend die kleuren. En al die wonderlijke planten. Jij wilde hem in de tijd achterna. Weet je nog wel? Ja, ik was jaloers. Ik wilde net zoveel van de wereld zien als hij. En nu? Kijk, daar is Dirk. Hij bekijkt de dijk. Hij meet hem op. Zal ik je een setje geven? In zijn richting? Nee hoor, dat setje heb ik niet meer nodig. Dirk! Tijne! Tijne! Tijne! Tine. Ik heb je zo gemist, Tijne. Dirk. En? Hoe was Den Haag? Hoe waren de heren? De heren? Ze hebben hun langste tijd gehad, Dirk. Ik ook. Nee. Nee, jij niet. Want jij en ik, wij leven nog lang en gelukkig. Wedden? U hebt geluisterd naar het laatste deel van De Stem van het Water. Een hoorspelserie in vijf afleveringen naar het gelijknamige boek van Lydia Rood. De rolverdeling was als volgt. Tijne Schipper, Johanne Lucas... Ariaan, haar broer, Roderick Biersteker. Marietje, haar moeder, Perlatisse. nu Schipper, haar vader, Boy Hazes. Bappe, haar grootvader, Kees Rombeek. Ome Piet, Chris Redmeijer. Lutje, de vriendin van Tijnen, Robin van den Heuvel. Dirk, de broer van Lutje, Rogier Plas. Aris Boes, een schipper, Sietse van der Meer. Ale Boes, zijn vrouw, Esther Wernike. Glietje Langbroek, Didi Thijsen, een schipper, Boudewijn Timmers, een oude visser, Arie Grendel. Koningin Wilhelmina, Hedy Wiegner, Prins Hendrik, Jan Ad Adolfsen en de burgemeester Erik Kollen. Volwassen Tijne, Roos Slikker, volwassen Dirk, Oscar Dekker, de minister-president Frank Klein. De muziek was van Paul Wiemans, techniek in handen van Antoinette Dreugen en Dirk de Boer... Productie Marianne Plas. Deze hoorspelserie kwam tot stand in samenwerking met theatergroep Toetsteen.